Middernacht, het begin van zaterdag 10 maart. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Staatssecretaris Bleker onderzoekt of hij kan voorkomen... dat Nederlands onderzoek naar een gevaarlijke griepvariant wordt gepubliceerd. Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... hebben onderzoek gedaan naar het vogelpestvirus. Het is de onderzoekers gelukt om het virus overdraagbaar te maken bij fretten bleek er eens bang dat het met die kennis een biologisch wapen kan worden gemaakt. Hij wil publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift voorkomen door onderzoekers bijvoorbeeld een exportvergunning te laten aanvragen. Banken die een verzekering hebben afgesloten op hun Griekse staatsleningen krijgen hun schade vergoed. Dat heeft de internationale toezichthouder ISDA besloten. De organisatie heeft de Griekse bankendeal aangemerkt als een onvrijwillige sanering. Dat betekent onder meer dat verzekeraars schadevergoeding moeten uitkeren aan banken die zich tegen wanbetaling hebben verzekerd. Dat gaat de verzekeraars maximaal 3,2 miljard euro kosten. De meeste Griekse leningen zijn niet verzekerd. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook... zijn de afgelopen avond nog eens twee doden gevallen. Eerder op de dag kwamen ook al twee Palestijnen om. De aanvallen waren een vergelding voor raketaanvallen op Israël. Vanmiddag raakten twee Israëliërs gewond door Palestijnse raketten. Een van hen is er slecht aan toe. In Zuid-Afrika is een Nederlandse vrouw omgekomen. Volgens Zuid-Afrikaanse media werd ze maandag ontvoerd in het oosten van het land. De afgelopen dag werd haar lichaam gevonden. De 66-jarige vrouw woonde in Zuid-Afrika... Haar auto werd op zijn kop teruggevonden langs de weg. Drie mannen zijn gearresteerd. Een van hen zou hebben gezegd dat de vrouw is vermoord... en zou de politie hebben verteld waar haar lichaam lag. De drie mannen worden verdacht van moord, ontvoering en roof. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt vooral in het noorden een beetje regen. Ook overdag veel bewolking met eerst af en toe regen. Maar smiddags is het droog. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trubsteen. Goedenacht. Deze week zijn VVD, CDA en PVV in het Katshuis in Den Haag... besprekingen begonnen over extra bezuinigingen in ons land. Er is meteen een mediastilte afgekondigd... maar je hoeft geen grootziener te zijn om te weten... dat het lastige gesprekken zullen worden. Want neem nou dit. We hebben daar heel veel in geïnvesteerd... in ontwikkelingssamenwerking, in tal van landen. En wij gaan weg. En ik vind dat dat niet kan. Mijn antwoord aan het CDA is... Uh, u kunt al uw hervormingen op uw buik schrijven... als we niet uh, vervolgens eerst is uh, ja, gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ja, de, mevrouw Ferrier was dat en meneer Wilders. Ontwikkelingssamenwerking een heikel punt... bij de onderhandelingen over de bezuinigingen op de begroting. Uh, aanvankelijk wilde de PVV het helemaal afschaffen. Daar zijn ze op teruggekomen. Maar de partij wil nog steeds uh, een paar miljard bezuinigen op ontwikkelingshulp. ja En als CDA daar niet in meegaat, dat hoorde u net Wilders ook zeggen... zijn verdere onderhandelingen al niet meer aan de orde voor hem... Over ontwikkelingssamenwerking en de discussies daarover in Nederland... praat ik met professor Peter van Lieshout. Hij is psycholoog en filosoof, hoogleraar Theorie van de Zorg in Utrecht... en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij was voorzitter van de projectgroep Ontwikkelingssamenwerking... die in 2010 het rapport Minder Pretentie, Meer Ambitie presenteerde. Meneer van Lieshout, hartelijk welkom in Casa Luna. Dank. Als u de tegenstelling tussen PVV en CDA hoort over ontwikkelingshulp, dus heel veel bezuinigen of niet bezuinigen, wat denkt u dan? Nou, dat illustreert denk ik heel erg dat het meeste buitenlandbeleid van Nederland altijd binnenlands beleid is. Het gaat eigenlijk heel weinig over de vraag wat er nou in de rest van de wereld zou moeten gebeuren. Het gaat over de vraag wat wij hier van belang vinden. En dat is op zichzelf een, een volstrekt legitiem debat. Maar het heeft niet zo ontzettend veel te maken met de vraag hoe het verder in de wereld moet. Ja, maar ja, kijk, als je zegt we helpen ze niet meer, we trekken ons terug, dan gaat het er ook over de rest van de wereld. Ja, en het cynische is dat als zouden we zeggen we trekken ons terug, dan maakt dat op wereldschaal niet helemaal niet zoveel uit. Dus hij wil dus gelijk. Nee. Dus komt de vraag aan de orde, vinden wij het toch van belang om onze bijdrage eraan te leveren? Ja. Dat is de kern van de vraag. Kijk, het hele debat over ontwikkelingssamenwerking, sommigen maken daar een debat van in termen van, werkt het nou? En dan doen we wel de goede dingen? Maar in essentie is het ook veel meer de vraag van, hoe willen wij ons tot het buitenland verhouden? Wensen we ons daar aan te committeren? Wensen we daar een soort rol in te vervullen? Of willen we dat niet doen? Ja. En het, kijk, als je naar nou de bedragen kijkt, Nederland geeft 4 miljard uit per jaar ongeveer aan ontwikkelingssamenwerking. Dan, daar zijn we bijna koploper in als je het uitdrukt per inwoner. Ja. Ook we zijn ook nog steeds een van de grootste donoren, iets van zes of zeven in de wereld. Maar tegelijkertijd moet je je realiseren, er gaat iets van goed 100 miljard aan ontwikkelingshulp naar arme landen. Ja. 4 miljard is dus. 4 procent. Nou, dat geeft precies aan, als je iets weghaalt, hoeveel er dan vanaf afgaat. Je moet daarbij ook nog zeggen dat uh, eigenlijk het budget voor ontwikkelingssamenwerking... mondiaal gesproken, interessant genoeg, eigenlijk heel erg gestegen is de afgelopen tien jaar. Uh, Nederland heeft altijd vrij integer en vrij, vrij, vrij royaal geopereerd. Maar dat geldt voor heel veel landen niet. He, Engeland is een klassiek voorbeeld. Iedereen herinnert zich ook nog wat Tony Blair he, met zijn Glenn Eagles... Uh, het is ook de tijd van de grote popconcerten voor hulp en zo. Dat is de periode dat landen als Engeland en Duitsland, Frankrijk... allemaal heel veel meer gaan betalen. Dus je ziet dat het totale budget op wereldniveau... voor ontwikkelingssamenwerking de afgelopen tien jaar... ruim verdubbeld is. Ja, het is toch gek dat wij dan hier met z'n allen denken... het kan wel wat minder. Of met z'n allen niet, maar dat veel mensen dat denken. Nou, Het is inderdaad opvallend dat in Engeland, uh, ook in 2008, ook in 2009... toen het daar al slecht ging, maar ook nu... zelfs met een rechtse regering... Daar het idee is van ja, we gaan een heleboel doen... maar we gaan niet op ontwikkelingssamenwerking bezuinigen. Ja. En is het dan, maar, maar dan kun je toch niet alleen maar zeggen... dat, dat, dat is een typisch binnenlandse discussie. Dan, dan is het toch een soort filosofisch... Ja, een filosofisch binnenlandse discussie zou je kunnen zeggen. Maar toch uh, kijk, wat, wat, wat je zag volgens mij is dat... Nederland is in een soort ja, wat, wat, wat angstig depressieve sfeer terechtgekomen... als je het algemene klimaat zou willen typeren. We weten niet helemaal meer waar we staan in de wereld. We weten niet helemaal meer wat de toekomst ons brengt. En dat manifesteerde zich zo tien jaar geleden. Hè? Dat was in de tijd van Fortuyn al. Met name rond het thema multiculturele samenleving, integratie, asielzoekers. Hoeveel mensen laten we binnen? Alles wat een kleurtje had. Dat debat ging heel erg daarover. En ja. dat debat woedt nog steeds. Er is een beetje in intensiteit afgenomen. Daarna kreeg je zo 2004, 2005, 2006 het hele debat over Europa... Daar speelden diezelfde gevoelens een rol. Nou ja, dat, dat, ook dat leeft nog steeds. Hè. Kijk maar hoe het nou met, met, met het debat over Griekenland gaat. En als een soort derde laag in dat geheel... kreeg je de laatste twee, drie jaar het debat over ontwikkelingssamenwerking. Wat ook een symbool geworden is rond de vraag... hoe verhouden wij ons ten opzichte van de wereld? Ja. En dat is maar in zeer beperkte mate een debat over de vraag... werkt de ontwikkelingssamenwerking nou precies? En zouden we iets meer aan Colombia moeten geven... iets meer aan Bolivia? Dat, dat zijn eigenlijk de vragen die in het hele maatschappelijke debat... niet gesteld worden. Het gaat echt over de vraag... hoe verhouden wij ons ten opzichte van de wereld? Wat voor sommigen nog steeds een morele vraag is... Hè? Dat, dat hoor je ook heel duidelijk bij veel mensen... die allemaal zeggen van luister... Uh, een rijk land als Nederland... dan zou je toch moeten schamen... als je niet bereid bent om iets van, van, ja. van je rijkdom te delen met anderen. Dat zit in ontwikkelingssamenwerking heel erg. Dus het, het, ontwikkelingssamenwerking is een symbool. Bij Wilders is het een symbool voor, voor, voor de buitenwereld die die niet wil. Maar voor veel mensen is het natuurlijk een symbool voor... Noem het maar een vorm van beschaving. Ja. elementair fatsoen dat je toch bereid bent om iets te delen... met anderen die het aanmerkelijk veel slechter hebben. Maar voor sommigen is het ook een, een veel functioneler argument. Goede relaties met de rest van de wereld... kan ook een voertuig zijn voor onze handel, voor onze bedrijven. Ja. Voor nog weer andere mensen is het natuurlijk een argument... dat wil je op termijn naar een wat stabiele wereld toe... dan zul je er toch voor moeten zorgen dat iedereen een beetje daarin kan meedoen... En We beginnen ons gaandeweg een beetje te realiseren dat we anderen ook een andere, dat bedoel ik daarmee andere landen ook echt nodig hebben. Ja. Of het dan nou om voedsel gaat, of om handel, uh, of om klimaat, of om migratie, of financiële stabiliteit. We worden steeds afhankelijker van elkaar. Wel begrepen eigenbelang is en dan, dan wordt het een wel begrepen eigenbelang dat je zoekt naar manieren om iets van een stabiele wereldorde tot stand te brengen. Dus ja. dat zijn allemaal ook wel argumenten voor mensen zeggen... Nee, nee, al gaat er een dubbeltje af, ik zal me er met hand en tand tegen verzetten, want dit is mijn symbool voor het feit dat wij echt naar verstandige stappen zetten op weg naar een betere wereld. Waar staat u zelf eigenlijk? Ik denk dat ik zou graag twee dingen willen onderscheiden: dat we toegaan naar een wereld waar we veel afhankelijker van elkaar zijn, dat is zonneklaar. Dat ik zou hier een hele nacht nog door kunnen praten met allerlei cijfers. Even een paar simpele dingen bijvoorbeeld. Uh, sinds 1950 zie je over de hele wereld dat de groei van de handel... twee keer zo groot is als de groei van de stijging van het bruto binnenlands product. Ja. Dat klinkt technisch, maar dat betekent eigenlijk dat... vroeger rond 1950 maakten landen producten voor zichzelf. Verkochten ze daar, hadden de winst en dat ging goed. Gaandeweg is verdienen mensen het geld niet meer. En dat geldt niet alleen voor Nederland. We roepen altijd Nederland is zo'n exportland. Nou, ja. dat geldt voor bijna alle landen in de wereld... Alle producten worden verkocht over de hele wereld. En worden ook gaandeweg gemaakt over de hele wereld. De iPhone is natuurlijk zo'n klassiek voorbeeld. Of de iPad die we gisteren aangekondigd is. De marketing en de research zit in, in, in de Verenigde Staten. Dat is maar een klein gedeelte. Het technologisch ontwerp zit vooral in, in, in Taiwan. Een gedeelte van de productie zit in China. Maar die wordt steeds meer uitbesteed aan uh, Vietnam. Je ziet dat de grote... Advocatenkantoren die ruzie maken met Samsung, die zitten in Londen. Dat, het, zoiets is al lang een wereldproduct geworden. En dat ja. geldt voor steeds meer dingen in de wereld. Dus dat je, en dit is nou alleen maar handel, hè, dus economische productie, maar dat geldt op het gebied van klimaat, dat geldt nou, met de economische crisis hebben we het gezien. Waarom is Griekenland een probleem voor ons? Om het zo te zeggen, Griekenland is een probleem voor ons geworden omdat we zo vervlochten zijn geraakt. Ja. Onze banken, Nederlandse banken, die overigens lang geen Nederlandse bank meer zijn. We doen alsof het Nederlandse banken zijn, maar een groot gedeelte van het aandelenbezit is ook weer in handen van anderen. Maar Nederland, wat we dan nog Nederlandse banken noemen, zitten ook weer in Griekenland. Dus dat, die, die vervlechting in de wereld die gaat door. En daar heb je dan antwoord op te vinden. En ik denk dat het dan een verstandige vraag is om te zeggen van nou ja, we hebben iets als ontwikkelingssamenwerking. Daarvan kun je zeggen dat dat in de manier waarop het precies vormgegeven is, dat daar nog wel verbeteringen mogelijk is. Je kunt zelf zeggen, en dat is toch interessant om het ook even te benoemen, dat het eigenlijk op een aantal punten zo goed gaat met veel landen die we vroeger ontwikkelingslanden noemen, dat er op een bepaalde manier klassieke vormen van hulp minder nodig zijn. Maar als dat dan allebei zo is, dan laten we dan met elkaar ook nadenken over de vraag hoe we die wereld waarbij we steeds afhankelijker van elkaar worden zo kunnen inrichten dat het een beetje een prettig en stabiel systeem wordt. En daar kun je ontwikkelingssamenwerking. Voor gebruik. Ja, en, als ik, en als ik dan aan u vraag, waar staat u? Dan vindt u in ieder geval dat het moet blijven. Ik vind dat we het proces in moeten gaan. om te kijken hoe we in die stab een stabiele wereldorde kunnen maken. en dat zo doen op een manier dat iedereen daar een plek in heeft. Omdat dat uiteindelijk ons eigen belang is. Ja. En dat hoeft maar, mij maar betreft dat, niet. Het dat is wel een beetje abstract met waar, uh, ja? waar het mij om gaat. Want u zegt net ook: er zijn mensen die. die vinden het gewoon een, moreel, een morele plicht. om als Rijkland andere landen te helpen. Ja. Is dat ook iets waar u zich in herkent? Ja. Als persoon, Maar dan moet je natuurlijk tegelijkertijd daarbij zeggen... als je dat vindt, dan moet je zelf maar een bijdrage leveren. Of je gaat erheen of je stort geld op een of andere giro. Dat is nog geen argument om daar belastinggeld in te stoppen. Laat eerlijk zijn, belastinggeld is tenslotte iets... wat je tegen iedereen zegt in een land... luister, ik verplicht jou om de je salaris af te staan. En dat gaan we dan collectief met elkaar besteden. Ja. Dat is de basisidee van een belasting... Dat heeft wat vreemds als dan een overheid zegt van ja luister ik vind dat wij goed moeten doen en dat doen we van jouw belastinggeld. Dus het goed doen argument is er wel, maar dat, dat is op, enigszins op gespannen voet staat dat met het idee dat je dat via belastingheffing doet. Ja, ja, ja. Daarvoor zou je moeten zeggen oké, okay, en dat zie je overigens ook, hè, meer dan de helft van de Nederlanders is best bereid of in de vorm van geld of van andere bijdragers veel te doen voor wat we vroeger ontwikkelingslanden noemden. Ja. Maar het, het, het morele argument, om zo te zeggen... mag je in die zin onderscheiden van het meer praktische argument. En ik vind dat de rol van een overheid ook vooral... gericht moet zijn op wat het collectieve belang in dit geheel is. En het collectieve belang is wel dat op termijn... er een, noem het toch maar enigszins, leefbare term harmonieus ja. is een te zware term, maar enigszins leefbare en stabiele wereldorde ontstaat. En daar moet je kijken hoe je wat we vroeger ontwikkelingssamenwerking noemden... gaandeweg kunnen uitbouwen of omvormen naar een instrument wat daar een bijdrage aan levert. Dus geen ontwikkelingshulp meer in ieder geval? Steeds minder. Wat je ook ziet, in de klassieke zin is het ook steeds minder nodig. Het goede nieuws is ja, er zijn toch... Nog, je, krijgt nu, je hebt net de horen van Afrika gehad, Kenia, Somalië, waar heel veel honger was, waar heel veel mensen doodgingen. En toch is het goede nieuws dat het ontzettend goed gaat met de wereld. Op heel maar het slechte nieuws is dat we weer zo'n ramp uh, krijgen in de Sahel. Ja, en dat zijn. je weet in de Sahel dat iedere drie, vier, vijf jaar zo'n ramp ontstaat. En ik vind het op zichzelf jammer dat we er nog steeds niet in geslaagd zijn... terwijl er wel pogingen toe gedaan zijn om de zaak daar zo structureel aan te pakken... dat daar gewoon netjes een fatsoenlijk systeem is om dat op te lossen. Want je weet dat het gaat gebeuren... Net zo goed als iedere gemeente altijd een brandweer heeft. Ja. Want je weet dat af en toe een huis in de fik gaat. Weet je ook dat in de Sahel, vreselijk droog gebied... natuurrampen ontstaan waardoor de oogst verprutst wordt. En je hebt bijvoorbeeld een tijd geleden... He, wat ik vanzelf een heel interessante oplossing vond. Ethiopië, hebben ze op bepaalde plukken... even World Food Programme, heeft gezegd van weet je wat... we doen het heel simpel. Boeren daar zijn erg arm. Maar een aantal jaren is er wel enige opbrengst van de oogst. Nou, dat is mooi dan kunnen ze zichzelf redelijk in leven houden. Dan moeten we ze nog een beetje helpen met betere kunstmest, dat ze iets meer krijgen, maar dat is gewoon een soort reguliere stap. Maar eens in de zes jaar gaat het mis. En wat we doen is, we, we al het geld wat we voor het hebben voor wegenaanleg en verbouw... dat houden we achter. En eens in de zes jaar, als er dan een slechte oogst is... dan gebruiken we dat geld. En dan gaan al die boeren dat jaar maar wegen aanleggen... gebouwen neerzetten, sanitatie maken, irrigatie maken... Ja, en dat, ja dat, is een heel, dat, dat is als model is dat een heel goed model. Dan ja. bouw je gewoon een soort buffer voor slechte periodes. Dus dat is best te doen. Dus ik, het hele idee dat er iedere keer weer een ramp ontstaat... waar niemand van tevoren over heeft na kunnen denken... Ja. waar je weer acuut met z'n allen op moet storten... ja, dat is toch een heel oud model. Daar kun je veel intelligenter mee omgaan. Maar je zult daar maar doodgaan van de honger. Dan is ja, het is toch wel is ook heel dat er nog wat hulp is. Dat is zeker. Maar het is wel schandalig dat het nog zo moet. Ja. Dus daar moeten we aan werken. Zorgen dat dat niet meer gebeurt. Maar, maar zolang het nog wel gebeurt moeten we daar hulp naartoe sturen. Moet, maar dan praat je eigenlijk over noodhulp... waarvan je zou moeten zeggen... noodhulp is in acht van de tien gevallen niet nodig. Noodhulp, he, brand in een huis is vaak ook niet nodig. Goed beleid kan maken dat in de meeste gevallen... huizen niet afvikken. Dat geldt daar ook. Je kunt voor die Sahel zonder al te veel kosten... een model ontdekken, bedenken... waardoor dat structureel goed in elkaar zit. En dat zou ook moeten gebeuren. Uh, Peter van Lieshout is tot kwartverenigd gast in Kaasaluna. Ik wijs u even op onze website ook, radio1.nl. Daar kunt u van alles vinden over ons programma. Kunt u ook morgen dit gesprek al terugluisteren. Uh, als u wilt kunt u zich er ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En uh, wat ik ook uh, kan zeggen is dat het leuk is om af en toe even naar de Kazaluna Facebook-site te gaan. Want daar staan ook allemaal foto's van uh, Peter van Lietzout bijvoorbeeld. Ik weet niet of hij er nu al op staat, maar anders komt hij er binnenkort op. Um, nog even terug helemaal naar het begin. Uh, waarin uh, gezegd werd dat het eigenlijk een beetje tegen de wereldtendens in, in Nederland... Uh, de discussie is van we moeten minder aan ontwikkelingssamenwerking uh, doen. In plaats van meer. Terwijl Engeland en... Nou ja, andere landen die u noemde, die uh, er juist heel anders over denken, Duitsland ook. Hoe komt dat dan? Dat zit heel erg op wat ik in het begin noemde, die symboolfunctie. Bij ons staat het, is het een symbool rond de vraag hoe wij ons tot de buitenwereld verhouden. Net zo goed als het immigratiedebat, en het Europadebat, het ontwikkelingssamenwerkingdebat... een kerndebat geworden over hoe wij ons tot de buitenwereld verhouden. Maar maken e wij ons zelf dan zo? kleiner als we minder ontwikkelings, uh, aan ontwikkelingssamenwerking willen doen? Nee, we kiezen dan voor een pad waarbij we denken van de wereld wordt toch wel heel erg lastig en bedreigend. En we moeten veel meer die, die, die grenzen weer wat optrekken... en proberen met elkaar als land verder te komen... en dat buitenland zo, toch een beetje op afstand houden. Maar waarom hebben die andere landen om ons heen dat dan niet? Daar is ontwikkelingssamenwerking een veel pragmatischer debat. Die zijn daar minder bang voor. Waarbij je overigens ook wel, als ik eerlijk ben, verschil ziet... je ziet dat de grote landen... Maar de vraag is waarom, hè? Ja, nee, precies. Kijk, grote landen... Engeland noem ik dan maar even een groot land. Duitsland noem ik een groot land. Daar is die hele polarisatie... Minder aanwezig in politieke zin. Er is dat gevoel van, van, van, van wij moeten de, de grenzen toch een beetje bewaken. en wij moeten met elkaar dan alles maar gaan doen. Minder aanwezig. Je ziet het is sterker in Denemarken, het is sterker in Zweden, het is sterker in Noorwegen. Dus het vermoeden wat je toch kan hebben. is dat kleine landen. Die met een hele open economie. dat heeft Nederland natuurlijk. Veel, dat daar veel meer het gevoel ontstaat van wij zijn kwetsbaar, wij weten het niet. Terwijl Duitsland. nou ja, goed, die zit er toch nog bij de G20. Engeland zit toch nog bij de G20. Dat zijn landen die. Waar het gevoel dat ze bedreigd worden veel minder manifest is. Ook bij de burgers dus? Bij de burgers ook. Duitsland ja. is een veel, overigens Engeland ook, als je naarheen gaat... optimistische gevoel over de toekomst. En ook weer veel meer een soort trots en een soort zelfverzekerdheid. Duitsland die blaakt van de zelfverzekerdheid. <laughs> Engeland zien je natuurlijk, die, die waren tien jaar geleden met hun financial district... extreem zelfverzekerd. Die zijn nu ietsjes bescheidener geworden, hebben wel een tikje gehad, maar maar nou ja, de tekst staat toch ook eens van, nou ja goed, we moeten even het verlies nemen. Dan gaan we toch weer daar wat moois van maken. En wij zijn onzeker en bang. Beetje angstig, beetje depressief. Ja. Maar nogmaals, dat zie je in Denemarken ook een beetje, dat zie je in Dat zie je in die kleinere landen waar, toch, waar men banger wordt. En dan worden onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking worden weer meer een symbool. Of de, de, de casus belli zou je moeten zeggen. Wat langs die strijd uitgevochten wordt. Worden we gewoon ook egoïstisch, hè? Niet onmiddellijk. Dat, dat, dat, misschien als effect, als je de grenzen sluit... word je wat egoïstischer, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet een plat egoïstisch. Maar misschien egoïst... sluit je de, die, die grenzen juist omdat je al egoïstischer bent geworden. Nee, het is meer angst, zou mijn diagnose zijn. Het is meer een soort depressie. Het is niet, niet meer weten wat de toekomst brengt. Ja, wat, wat ik een heel opvallend gegeven vond een tijdje geleden... De, de, de, de RMO, een van die adviesraden in Nederland... die had een heel interessant onderzoek gedaan. Die had aan mensen gevraagd... hoe denkt u dat het met uw kinderen gaat? Ja. Over tien of twintig jaar. Nou was het in Nederland 50 jaar zo, dat iedereen in Nederland wist, nou, ik, het beter. Krijg het, ik krijg het ietsjes beter. Maar kan ook wel eens een keer tegenzitten ja. en zo. Maar met mijn kinderen gaat het echt beter. En ja. ouders werkten ook hard. Ja. Dat was ook hun bijna opoffering. Om te denken, nou, ik investeer in mijn kinderen, want die krijgen het beter. Ja. Dat gevoel is weg. 70% van de ouders gaf aan dat ze dachten dat het met hun kinderen slechter zou gaan. Ja, denk ik eigenlijk ook. Ja, maar dat is dan toch een wezenlijke, wezenlijke omslag... In, in hoe je over het leven nadenkt en wat het leven jou te bieden denk heeft. Denkt u dat niet? Um, ik denk dat dat op zekere hoogte een heel realistische inschatting is... dat in ieder geval de vanzelfsprekendheid van die groei ja. er niet meer is. Even, even nog naar die angst. Zijn PVV'ers dan banger dan CDA'ers? Um, Omdat is willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. PVV is wel een reflectie denk ik van het feit dat het bij heel veel Nederlanders... een gevoel bestaat van, ja gaat dat nog goed? Uh, een vorm van onzekerheid. Die zich vertaalt, om het zo te zeggen, politiek bij de PVV... in een vorm van afgeslotenheid. Maar dus, je kunt overigens te zeggen voor partijen als de SP... waar natuurlijk ook die, die, die, die onzekerheid bij burgers zich vertaalt... in het feit dat een aantal zekerheden dan toch maar heel erg vastgehouden moeten worden... Hmm. En dat in die zin ben ik zelfs ook wel af en toe om te denken: van ja, pas op dat je de PVV niet alleen maar ziet als een partij die zeg maar, een primaire anti-moslim partij Dat is het niet, om het zo te zeggen. Wat is dan primair? Dat, het is primair een partij die, die zeg maar het zoekt onzekerheden vertaald in een politiek programma, waarmee alle waar veel vreemde elementen buitengehouden worden. Maar als je en, tegen Wilders zegt, je bent bang eigenlijk, ten diepste... dan zal, zal die uitlachen waarschijnlijk... Nou, de, de persoon Wilders, denk ik, die is ook niet zo bang. Althans, hij maakt niet bepaald een bange indruk als je hem op ziet treden. Um, maar hij weet wel dat zijn electoraat... wel bang is voor de toekomst. Wel het gevoel heeft van, van, heb ik nog straks... of hebben mijn kinderen straks nog enige kansen? Zijn electoraat zijn ook wel mensen die allerlei dingen rond zich heen zien gebeuren... die traditionele verbanden uit elkaar zien vallen. Uh, is ook niet voor niks. Als je naar de verkiezingsuitslagen kijkt de laatste keer... waar, waar was de... PVV-aanhangbaar steeg niet sterk. Dat was bijvoorbeeld Brabant, Twent en zo. En met name in die plekken, de wat, wat kleinere gemeenschappen, waar, in waar die traditionele verbanden, Limburg, waar die traditionele verbanden uit elkaar aan het vallen waren. Dat is waar de, de, de eerste groei van de PVV zat, in die de oude stadskernen waar heel veel allochtonen waren. Daar was het ook een probleem. De grote groei van de PVV vorige keer zat in die regio's waar zelden een allochtoon gezien is. Om het zo te zeggen, daar was het ook geen allochtonenprobleem. Daar, daar was het wel een probleem van onzekerheid... Van, van verbanden die uit elkaar vallen... van een niet helder toekomstperspectief. Dat gevoel is wel heel erg aanwezig in Nederland. En dat krijgt politieke vertaling langs een aantal lijnen. Ja, en onder meer dus... Uh, denken over ontwikkelingssamenwerking. En het, dan wordt ontwikkelingssamenwerking natuurlijk het symbool van... Ja, luister, als wij het zelf al onzeker hebben hier... waarom gaan we dan nog wat voor die anderen doen? Ja. Dat is wel een vreemde beweging. Is dat logisch? Als gevoel wel. Of zou je moeten denken, die hebben toch nog een stukje slechter? Nou, dan, dat is het morele argument. Je zegt van die hebben het toch nog een stukje slechter. Of je kunt het functionele argument hebben. Zeggen van ja, dat, ja. we begrijpen dit punt wel. En op zich vind ik het verlangen naar, naar vormen van zekerheid ook nog een heel, heel legitiem verlangen. Alleen, hoe ga je daarmee om? Nou, daar heb je een strategie voor nodig. Om te zorgen dat, dat we straks, als we steeds afhankelijker van elkaar worden in die wereld. ook nog wel op enigszins. Prettige ja. wijze met elkaar om kunnen gaan. Dus alleen de deur dicht doen is waarschijnlijk niet het beste antwoord. Dan heb je waarschijnlijk eh, pas echt reden om bang te worden. Dan creëer je problemen op termijn die je eigenlijk nu wil proberen te voorkomen. Ja. ja. Goed, we gaan even naar wat muziek luisteren, want die heeft u ook meegenomen. Toepasselijke muziek uit Mali. Uit Mali. Rokia Traoré. Dat is een dame. Ze zingt, maar ze speelt ook gitaar. Wat overigens een vrij uitzonderlijke combinatie is voor Afrikaanse vrouwen in de muziek. Uh... Het een beetje tweede, derde generatie Malinese muziek. Iedereen kent uh, Farka Touré. Uh, zij is van, van, van veel jongere generatie, maar het is fantastisch mooie muziek. Hoe heet dat nummer? Chamanche Waar gaat het over? Ik zou het niet weten. Geen flauw idee, maar mooi is het. <tied> Ayeta for masake oye mono the male la soya Ja, Traoré uit Mali was dit met Chamanche. Zeg goed, hè? Ja, We hebben geen idee waar het over ging, maar uh, het was wel mooi. Hè? En lekker rustig. goede, goede nachtmuziek. Peter van Lieshout had deze mee, heeft deze muziek meegenomen. Hij is uh, psycholoog, filosoof, hoogleraar theorie van de zorg in Utrecht. En nu vooral belangrijk, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en was voorzitter van de projectgroep Ontwikkelingssamenwerking. En die projectgroep kwam in 2010 met het rapport Minder pretentie, meer ambitie. Waarom die titel eigenlijk? Omdat in de wereld van ontwikkelingssamenwerking... wel heel veel hele wilde claims geuit worden. Hè? Men heeft toch het idee dat daar een soort veranderpunt van de wereld zit. En als je heel eerlijk bent moet, moet, als je, eerlijk bent, moet je zeggen... dat de, de, de mogelijkheden van ontwikkelingssamenwerking... om iets aan de wereld te veranderen die zijn uiterst beperkt. Maar dat, er wordt hier gedacht dat ontwikkelingssamenwerking... de wereld kan redden als het ware? Redden is een zware term, maar wezenlijk kan beïnvloeden. Terwijl als je het heel goed doet een heel klein beetje verschil maken. Maar dat kleine beetje verschil is nog zeker de moeite waard. En dat meer ambitie zit in het feit dat je eigenlijk veel scherper moet nadenken... wat je met die heel beperkte middelen zou kunnen realiseren. Want er wordt wel erg ongericht toch maar wat geprobeerd. En als je er iets dieper over nadenkt, iets strategischer bent... iets professioneler in bent, zou ik veel meer resultaat kunnen boeken. Ja. Maar wat, wat is dat dan, dat hele kleine beetje dat je kunt bereiken? Waarom is dat nog steeds de moeite waard? Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in, in Sub-Sahara-Afrika... wat het armste gedeelte van de wereld is... Welke landen zijn dat ook weer? Nou, alles ten zuiden van de Sahel, even ja. simpel gezegd. Hè? Uh, dus dan rekenen we even Libië, Egypte en zo niet mee. Alle landen ten zuiden van de Sahel. Zwarte afrika met even heel oh. plat te zeggen. Daar is ontwikkelingssamenwerking ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. Dus dat is wel wat, maar is ook niet alles. Nee. Uh, je, sinds 2008, het goede nieuws... Zijn wordt de belastingopbrengsten in die landen hoger dan de hulpgelden. Je ziet dat wordt het geld wat mensen die elders werken, die in het westen werken, terugsturen naar hun familieleden. Dat is een factor twee of drie keer zo hoog. Ja. Investeringen van buitenlandse firma's is nog vele malen hoger. Dus alleen al in financiële zin is de bijdrage van ontwikkelingssamenwerking relatief beperkt. Maar wat doe je er dan toch mee? Wat bereiken we er dan toch mee? Waarom is het toch de moeite waard? De hoeveelheid geld is, is uiteindelijk. Dat geldt in Nederland op een aantal punten natuurlijk ook tot op zekere hoogte ondergeschikt. Aan de mate waarin je daar gewoon strategisch net die juiste zetjes mee kan geven. Het vind je maar als een soort katalysator gebruikt. Uh, dan dat het bedrag op zichzelf nou doorslaggevend is. En dat gebeurt nu te weinig? Dat gebeurt nu te weinig. En dat komt omdat we het niet goed richten? Omdat ja. het, en waarom wordt, is het zo ongericht dan die hulp? Um, Wat is er mis? Om, om, om twee redenen. Allereerst hadden we het idee dat we in de hele wereld aanwezig moesten zijn... En kom ik even terug op het straks. Het goede nieuws is toch dat het aantal landen... wat echt hele directe individuele hulp nodig heeft... dat aantal landen is stevig aan het dalen. Ja. Uh, het gaat vrij goed met de wereld in dat opzicht. Eigenlijk, als je voor naar Azië kijkt... zijn er bijna geen landen meer... op één grote uitzondering na... waar je echt nog in klassieke zin ontwikkelingshulp zou willen geven. Hè, de grote uitzondering is India. Ja. Daar zijn echt heel veel armen. Maar die willen geen hulp, maar van die ons. Willen geen hulp meer van ons. <coughs> nou, wat is dan nog echt arm land Bangladesh? Hè? Kissinger noemde het in 1970 nog een basketcase. Dat zou nooit wat worden, zei hij. Dat land wordt in 2017 een middle-income country. Niemand heeft in de gaten hoe snel en hoe goed dat gaat. Dat land heeft systematisch 6% groei per jaar al tientallen ja. jaren. Dus daar hoef je niet meer in die klassieke zin zo'n rol te vervullen. Dus de meeste uh, landen zitten dan in Afrika. Nog? Uh, Onder de Sahel zijn we, maar in de Sahel, de Sahel uh, hebben ze binnenkort ook veel hulp nodig. We hebben de hoorn van Afrika. Dat klopt, maar je hebt ook een aantal landen in Afrika waar het vreselijk goed gaat. Ghana had vorig jaar 14% economische ja. groei. Maar Rutte zouden vertekenen dat ze dat voor zijn hele regeerperiode zou gelden. Ja. ja, precies. Maar dus, uh, zegt u, we moeten, uh, we moeten in ieder geval minder landen helpen? Minder landen? Dan en daarom, kun je er ook meer geld in stoppen. Dan kun je ze ja. ook beter helpen. Dan kun je ook meer invloed uitoefenen ja, op die landen. Ja, dan ga je iets meer weg uit de sfeer van een projectje. Nou maak ik het iets te klein, maar dan komt het er wel op neer. Van hier wat doen, daar wat doen. Maar dan zeg je echt, wat heeft Nederland nou te bieden... om langdurig, structureel aan zo'n land bij te dragen? Ja. Nou, dan zijn er een aantal onderwerpen. Het meest voor de hand liggende misschien nog wel is landbouw. Wij zijn vreselijk goed... In landbouwtechnologie. Wij weten echt hoe je de productiviteit van de landbouw erg kan verhogen. Ja. Nederland tweede exporteur, terwijl Nederland natuurlijk een heel klein rotlandje is als je het geografisch bekijkt. Toch exporteren wij nog ontzettend veel. Dus landbouw, water. Water, daar weten we ook echt wat van. Democratisering. Dus zouden we ook in kunnen investeren. is een problematischer iets. De vraag is of wij daar veel van weten. En de vraag is hoe je dat moet doen. Dat en of is... ze luisteren wel. Van, en of, ja, dat, dat is moeilijker te doen. Maar daar zit wel een, een opdracht waar je ook nog naar zou kunnen kijken. Dus als je nou eens op die punten zegt... we gaan niet eventjes weer een aardig projectje doen... maar we gaan structureel een paar landen heel goed helpen... met het opbouwen van hun landbouw. Ja. Om te zorgen dat ze daar ook zelf aan kunnen gaan verdienen. Dat dat werkgelegenheid creëert. Dan geef je wel duwtjes in een aantal landen... Mali is een goed voorbeeld waar dat kan, waar dat ook werkt, waar daar ook ruimte voor is, waar, de, waar, waar, waar ook mm, nou, de bevolking en de regering zegt: van nee, daar, daar hebben we op enig moment nog wel behoefte aan, waar je echt wel verschil kan maken. Ja, en nou, in het rapport dat u geschreven heeft, staat dat we eigenlijk tien landen zouden moeten helpen. Ja. Op dit moment zijn dat er vijftien, ja. dat is al minder dan het was. We komen van 32, dus dat is al een hele stap. In sommige landen hebben we eigenlijk nog van gezegd: van die vijftien, dat zijn landen waar we dat dan, zoals het een ambtelijk jargon heet, gaan uitfaseren. Dus dan gaan we ook nog verder terug. He, dus ja. Een land als Vietnam is een klassiek voorbeeld natuurlijk. Het gaat met Vietnam zo vreselijk goed. Je moet je voorstellen, even nog een cijfer. 1993 was 60% van de bevolking zat daar onder de armoedegrens. Ja. 60% onder de 1 dollar per dag. Nu is het een middeninkomensland en is het de tweede rijste exporteur ter wereld. Ja, staat er ook niet meer bij, hè? Nee, bij precies. de landen die door dus, in, in, in, dus daar moeten we snel weg. En daar ja. moeten we wel een andere relatie mee gaan, gaan, gaan opbouwen. Maar niet meer een klassieke hulprelatie. Maar, maar er zijn we al weg, toch? Daar zijn we al, nou zijn we ook een ombouwer. En daar, ja, ja. daar is meer het idee van hoe kunnen we samenwerkingsrelaties maken. op het gebied van bijvoorbeeld watermanagement. Ja. He, die Mekong-Delta, dat is een technisch ontzettend complex geheel. Ja, dus minder landen. Uh, kan je daar meer invloed uit uitoefenen? Je moet kiezen op welk gebiedjes uh, waar je zeg maar verschil kunt maken. Precies. waar je echt toegevoegde waarde hebt. Precies. Nou is er een staatssecretaris, Ben Knapen. die zat in de WRR op het moment dat dat het rapport geschreven werd. Ja, sterker nog, hij heeft dat rapport letterlijk ook meegemaakt in de, de dubbele betekenis van het woord. De WRR werkt zo dat, dat er zijn dat zeven raadsleden uh, die werken samen aan het maken van rapporten. Dan is het wel zo dat er een zekere taakverdeling is en sommigen wat meer aan het een en anderen wat meer aan het ander werken. Ik heb wat meer gewerkt aan het rapport over ontwikkelingssamenwerking. Maar in dat hele proces is dat steeds weer besproken, ook met Ben knapen. Heeft hij dat toen gewoon overgeschreven toen hij een no nota moest schrijven en een beleid moest maken? Nou, zo, zo zit hij ook weer niet in elkaar dat hij dingen blind overschrijft, maar hij heeft natuurlijk dat hele gedachtenvormingsproces, zoals ik het zei, letterlijk meegemaakt in de dubbele betekenis van het woord toen hij raadslid was. Dus toen hij als staatssecretaris aantrad, was dat wel een belangrijk referentiepunt. Bovendien, los van wat Ben Knaap als persoon daarvan vond, in het regierakkoord staat letterlijk onder het kopje ontwikkelingssamenwerking: wij gaan het rapport van de WRE, Lokstok en Berel overnemen. Ja, dat is leuk, hè? Als je de voorzitter van de projectgroep was. Ja. <laughs> kunnen we kort over zijn. <coughs> een belangrijk ding wat er ook nog in staat. Is dat er zijn eigenlijk drie soorten hulp. Hè. Directe hulp. Uh, voedselhulp is dat volgens mm, mij. Ja. Uh, Noodhulp, ja. Noodhulp. Noodhulp. Daar gaat een enorm deel van ons geld aan op. Dan heb je ontwikkeling. Echt het ontwikkelen van die landen. Daar mm -hmm. gaat eigenlijk maar een vrij uh, klein uh, deel mm -hmm. aan op. En dan heb je nog iets. En dat is. Hoe heet het ook alweer? Weet je het nog uit het hoofd? Uh, de bijdrage aan mondiale pu ja, publieke precies. goederen. Ja. En dan komen we een beetje terug op het punt van het begin van dit gesprek. Je zult zien. Die noodhulp, om het zo te zeggen, nou, dat is nou eenmaal nodig. Want er gaat af en toe wat mis. Net zo goed als je een ambulance nodig hebt en een brandweer ja. nodig hebt op wereldniveau. Maar laten we toegaan naar de fase dat niet, zoals we in Haiti ook gezien hebben... honderden hulporganisaties over elkaar heen buitelen. Laten we dat een beetje professioneel organiseren. Laat de VN daar gewoon een systeem voor maken. Laat iedere land in de wereld daar een beetje een bijdrage aan leveren. Dan doe je dat gewoon netjes. De tweede punt, bilaterale hulp, zoals dat heet, Dus hulp aan individuele landen. Nou, Dat kan bij minder landen. Dan moet je minder thema's doen, dan moet je echt kijken wat je kan toevoegen... maar dat kun je nog een jaartje of zeg tien doen. En dan zijn de meeste van die landen waarschijnlijk ook... middeninkomensland inkomensland geworden. Ja. En dan hou je in de wereld nog een beperkt aantal landen over... die echt een extreem groot probleem zijn. Hè? Congo, Somalië, zo kunnen je een lijstje maken... Nou, dan moet je kijken wat je kan gaan doen. Maar dat kan niet meer een leiding zijn waarbij je als Nederland zelf nog wat doet. Dat moet je in internationaal verband doen. Dus die bilaterale hulp die kun je nog tien jaar uitvoeren... maar dat zal ook in belang afnemen. Maar dat andere punt, hè, wij noemen dat global public good, goods, hè, ja. mondiale goederen. Zeg maar thema's als voedselzekerheid, klimaat... maar ook stabiele financiële markten, veiligheid, milieu. milieu. Uh, daar zit uiteindelijk de vraag hoe dit een betere wereld wordt voor iedereen... Maar daar ga je als Nederland toch ook niet veel aan doen? Aan schone ja. lucht in Congo? Nee, maar Nederland is gewoon een klein land. Maar je zult toch wel intelligent moeten gaan nadenken... over de vraag hoe je daar op een spannende manier... en voor gedeelte zul je dat met allerlei bondgenoten moeten gaan doen... iets kan gaan doen. En dat is een belang uiteindelijk voor iedereen. Overigens ook, zeg ik er maar bij... ook voor de, de klassieke ontwikkelingslanden. Ja. Uh, je, moet, je moet je realiseren, dat gaat wat ik er straks zei... iets van 100 miljard euro's aan ontwikkelingshulp... jaarlijks over naar nee, over de wereld. Maar alleen een land als... als of een continent als Afrika, dat loopt naar schatting ongeveer 600 miljard mis door allerlei belastingssystemen. die er vooral op neerkomen dat de winsten die geboekt worden... in Afrikaanse landen niet daar belast kunnen ja. worden... maar op allerlei belastingparadijzen. Dus eerlijke handel. Eerlijke handel. Dat is veel belangrijker dan ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat biedt die landen natuurlijk uiteindelijk veel meer kansen. En, maar dat betekent dat je toewerkt naar een systeem van handelsregulering... op wereldniveau, wat een zekere fairheid heeft... Ja. ik is een zekere verheid, want daar hebben we nog heel veel trajecten in te gaan om dat, om dat, dat echt verder te brengen. Ja. En dat geldt, dat geldt ook voor voedselzekerheid, dat geldt ook voor klimaat, dat geldt overigens ook voor migratievraagstukken. Daar is natuurlijk uiteindelijk ook voor die landen meer te halen, maar daar liggen ook onze belangen om dat op een nette manier te ja. doen. Dus er moet heel veel veranderen aan ontwikkelingssamenwerking, om nog even kort te gaan, we moeten minder landen helpen. Uh, we moeten op een andere manier helpen. Meer aan de ontwikkeling van die landen echt denken... dan ja. dat het uh, heel directe hulp is die op korte termijn van belang is. Uh, en de versnippering moet minder. Dus we moeten aan de ene kant minder landen helpen... maar je moet ook misschien wel min minder NGO's met minder... Uh, nou ja, komt uit Nederland. zijn natuurlijk heel veel mensen die op allerlei verschillende terreinen bezig zijn. Ja. Dat, dat moet meer gecoördineerd worden. Ja. NL eet. Ja. Wat is dat precies? Het idee was, en is het nog steeds overigens, van probeer nou zeg, twee thema's te benoemen, of misschien per land één thema in die tien landen waar we zitten. Zeg, hier gaan we aan landbouw investeren. En dan bouw je ook daar een goede kennisinfrastructuur op. Dan zeg je van we gaan ook zorgen dat mensen getraind worden, dat er goed onderzoek kan gebeuren, dat de kennis ook verspreid wordt over alle boeren. Dat we proberen te kijken hoe we met partijen de landbouw verder kunnen brengen. Dat wat er aan NGO's zit, ook probeert daar een bijdrage aan te leveren. Dat is dan waar wij onze middelen op inzetten. En dan staat het voor de rest overigens nog iedereen vrij om wat anders te gaan doen. Maar dat moeten ze dan niet via die lijn van het Nederlandse belastinggeld organiseren. Maar daar moeten ze dan maar privaat geld voorzien te krijgen. Ze ja. kunnen allerlei collecties organiseren. En ieder willekeurig onderwerp aanpakken waar ze toevallig behoefte aan hebben. Maar Nederland zou proberen, moeten proberen die meer structurele dingen verder te ontwikkelen. En nl Eet is één grote... Is, is gewoon de, de, de, de, de poot daar, hè? De, de, de organisatie te plekken. Omdat wij ook het idee hebben, en we hebben een aantal goede argumenten voor dat... als je zoiets wil gaan doen, dan moet je dat niet helemaal doen... in de structuur van een ambassade. De Nederlandse ambassades, daar heb ik hoog respect voor. Maar dat zijn vaak systemen waar algemeen opgeleide diplomaten zitten. Die vaak heel weinig van de techniek van landbouwontwikkeling weten. Een enkele goede niet ten nagesproken. Die bovendien na drie jaar altijd weer moeten verkassen... Nee. omdat ze naar een andere post gaan. Dus dat als je nou echt langdurig structurele relaties wil opbouwen met de mensen daar... Ook met organisaties daar, met regeringen daar. Ja, dan, dan moet je daar toch iets aparts voor neerzetten en zeggen van die ploeg. Dat zijn mensen die ook echt verstand hebben van landbouwontwikkeling, die zit daar een groot aantal jaren ja. en die gaat dat verder doen. En dan moeten ze ontzettend veel veranderen aan ontwikkelingssamenwerking als je het rapport leest, ja. die NGO's moeten die weg eigenlijk? Ja, NGO's hoeven niet weg. Uh, voor gedeelte zullen die NGO's in zo'n soort model ook binnen moeten opereren binnen zo'n soort prioriteitsstelling. Dus ze moeten heel erg veranderen. Nou, vroeger deel. Kijk, je kunt, als, je, als je voor het landbouw is een mooi voorbeeld. Een van de dingen als je landbouw verder wil ontwikkelen in een land... is ook dat je die boeren een beetje organiseert. Zo zijn we in Nederland ook groot geworden in de landbouw. Hè? De, de, de corporaties die allemaal boeren die gemeenschappelijk gingen inkopen... want dat was een stuk verdediger Boeren die met z'n allen één grote uh, machine aanschaften... want dat was een stuk verdediger. Dat soort hele simpele dingen. Die hebben in Nederland de landbouw ook vooruitgeholpen. En hoe organiseer je boeren? Dat moet je al zeker niet vanuit een ambassade proberen te regelen. Dan kun je veel beter een NGO hebben... die toch vaak dat soort contacten veel beter heeft. En zegt van jongens, ja. jullie hebben een hele belangrijke rol te vervullen... in dat soort zaken. Dus NGO's kunnen wel degelijk op sommige punten een rol vervullen. Maar hier wordt dan wel veel strategischer door te zeggen van luister, we vinden dat NGO's die en die rol moeten vervullen en wordt het niet alleen een kwestie van we geven gewoon geld aan NGO's en we zien wel wat ze gaan doen. Dus, dus het wordt strenger, er wordt meer uh, toezicht gehouden op hoe mensen werken, ook op het resultaat. Ja. Moet dat meer gemeten worden? Um, ja, op sommige Omdat punten. Omdat er nu wel. veel geld weg, weg uh, Op sommige punten kun je natuurlijk, als je zegt van we gaan echt investeren in de landbouw, is het niet zo moeilijk om een aantal eikpunten te definiëren te zeggen we, we zouden over twee of over vier jaar daar willen zijn en dat. dat daar willen we ook verantwoording over afleggen. Zou overigens ook een boel helpen. Hè? Want dat hele debat tussen zeg maar, de, de, de minister en de staatssecretaris... enerzijds in de Tweede Kamer, anderzijds... afgelopen tien jaar, als je dat bekijkt... Ja, dat, dat was een soort vaagheid... Het een, de oppositiepartij verweten altijd de minister dat het niks was. En de regeringspartij zei altijd dat hij briljant beleid gevoerd had. Maar je kon op voorhand uittekenen wie wat ging zeggen. Maar enige reële bewijsvoering lag niet op tafel. Dus een wat, wat, wat zindelijk debat over hoe ver zijn we nou, is weinig gevoerd. Ja, u bent daar nou een hele tijd mee bezig geweest. Er heeft ongelooflijk veel mensen gesproken. Er zijn een hele lijst in van allemaal mensen die. Door de raad gesproken zijn. 500. 500 mensen. U bent in die landen geweest, in veel landen geweest. U heeft van alles gelezen. Ja. Wat, wat, wat is er nou met u zelf gebeurd in die tijd? Bent u helemaal veranderd ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? Nee. Nee, het is niet zo dat ik nou daar heel veel onzin heb gezien waarvan ik dacht: God, ik wist niet dat het zo erg was. Ik heb wel enige onzin gezien. Wat bijvoorbeeld? Maar wat ik een van de meest treurige dingen vond, zeg ik maar tegelijkertijd, uh, is toch zeg maar, het, het, het heel matig functioneren, zo niet dysfunctioneren van het hele VN-systeem. Ja, ja. uh, je zou toch eigenlijk willen dat de VN toegroeit naar een situatie dat die veel meer een soort, soort kaderstellend, regisserende rol vervult. Ja, want dat is zo'n grote organisatie. Dat is zo'n grote organisatie die zorgt gooien. dat niet iedereen langs elkaar heen werkt. Maar dat gebeurt of, dus niet. Die, die draaien allemaal, om het even simpel te zeggen, ook hun eigen projectjes. Die willen ook wat geld binnenhalen, dan doen ze ook nog een projectje. Overigens hetzelfde kritiek kun je geven op de Europese Unie. De Europese Unie zou in heel veel ontwikkelingslanden... waar ze ook aanwezig zijn, waar ook geld gegeven wordt... veel meer een soort coördinerende rol moeten vervullen... en zeggen van nou luister, als nou de Nederlanders en de Denen... en zo in, in landbouw gaan zitten en dat daarvoor doen... en dan mogen de Engelsen aan de slag met de opbouw... van de financiële sector, ja, dan gebeurt, gebeurt dat ook, had, niet. Maar ook de, de Europese Unie wil weer zijn eigen geld besteden... aan een klein projectje. Dan even terug naar die vraag van wat, wat, wat heeft dat nou... Welk... Geweldig inzicht dat u daarvoor niet had, heeft u gekregen door al die gesprekken? De absolute onvermijdelijkheid om binnen tien jaar, denk ik, in Nederland een omslag te maken. Waarbij je ontwikkelingssamenwerking van, van een soort, soort hulpje hulpbeleid. Van we geven ergens een paar een beetje geld aan een land. Om moet gaan bouwen naar een soort strategie. Over hoe je als klein land toch een bijdrage kan leveren. Je kan inzetten voor, maar dan niet om een redelijk grond, maar een praktische grond voor een betere wereld. Gaat het lukken? Um, daar moet nog heel veel voor gebeuren. Ik ben daar niet principieel pessimistisch over, om het zo te zeggen. Maar <laughs> ik zie wel de, de moeilijkheid. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in, in ook een structuur van een ministerie. Het is heel moeilijk om dat soort brede vraagstukken goed aan te pakken. Ja. Het is veel makkelijker om in een klein land een beetje geld weg te zetten. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar waarom moet? Wij, wij houden moe. Ik ga even zeggen wat we straks uh, gaan doen. Want dit, uh, dit uh, deel van de uh, Casa Luna zit er alweer bijna op. En na ene ga ik met luisteraars praten. En de vraag is dan, wat vindt u? Uh, hoef je in tijden dat het minder goed gaat met jezelf... ook minder rekening te houden met mensen die het nog slechter hebben... Dus als je als land moet bezuinigen, mag je dan ook bezuinigen op hulp aan de allerarmsten in de wereld? Of, uh, of is het welvaartsverschil zo groot dat je die hulp hoe dan ook in stand moet houden? Misschien wel uit welbegrepen eigenbelang, want daar hebben we het ook over gehad hè, met Peter van Lieshout. Als u wilt bellen, kan dat nu al 0800-1121, Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren hashtag Casaluna. Wij hadden nog veel meer kunnen bespreken, heb ik zo'n gevoel. Meneer van Lieshout. ook bijvoorbeeld even over dat rapport waar u nu mee bezig bent. Hè? Waar verdienen we over twintig jaar ons brood mee? Is ook wel zo interessant. Ja, is een soort, wordt Nederland geen ontwikkelingsland? Om het even scherp te formuleren. Ja. De vanzelfsprekendheid waarmee Nederland een soort hegemoniale positie heeft. Van Bij ons gaat het wel goed. Nou, die vanzelfsprekendheid die, die blad het af. Laten we ja. het in ieder geval zo zeggen. En wie gaat ons dan helpen? Angola of China of Brazilië, weet ik niet. Nou. Ik dank u wel voor uw komst naar Casa Wij maken plaats voor Hoorspel uh, Het Bureau... en zijn dan uh, om twee minuten overheen dus bij u terug met Casa En ik noem nog één keer dat telefoonnummer 0800-1121. Bedankt. Graag gedaan. Tot zometeen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV.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 De oude mannetjes die brood geven altijd wel aardig. Ik krijg je nog veel plezier aan me beleven als ik het zo weer breng. En jij en mij, als ik een oud vrouwtje word. Een van ons zal het wel halen. Hmm. Daar ben ik nu juist zo bang voor. Dat we niet allebei tegelijk dood zullen gaan. Daar mag je niet op rekenen dat je ouder wordt, dat je dan alleen blijft. Als ik daar aan denk, dan kan ik zo wel in paniek raken. Misschien heb je dat als je, zoals wij, geen kinderen hebt willen hebben. Dat er niemand meer is die voor je zorgt. Als ze kinderen hebben, dan klappen ze op hun vijftigste in elkaar. Ja, dan verdrinken ze zich in de regenton. Wat is dat voor haar verhaal? Dat is een verhaal van Beerta, dat doen de vrouwen in Zeeland als de kinderen het huis uit zijn. Wat een afschuwelijke dood. Je moet er een harde kop voor hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat je er een eind aan maakt. Vroeger dacht ik, als ik veertig ben, maak ik er een eind aan. En nu ben je veertig. Hoe kom je daar niet bij? Ik ben toch nog geen veertig? Nou, 39 dan. Maar dat is toch geen veertig? Je hoeft me toch niet nog ouder te maken dan ik al ben? Zo bedoel ik het niet. Maar waarom zeg je het dan? Omdat je in je 40ste jaar bent. Ik ben ook niet in mijn 40ste jaar. Je bent wel in je 40ste jaar. Van je 0 e tot je 1 e ben je in je eerste jaar. Dus van je 39ste tot je 40ste ben je in je 40ste jaar. En toch ben ik niet in mijn 40ste jaar. Goed. Zeg dat dan ook niet. Waarom zeg je dat dan? Je weet dat je me ermee van de streek maakt. Dat was niet te bedoelen. Waar gaan we naartoe? Naar Puul. Maar anders moet toch vis voor Jonas hebben? Is Wichbold ziek? Wichbold heeft me opgebeld. Hij heeft moeilijkheden Met zijn auto, zegt hij. En dan kan hij toch met de tram komen? Ja, maar hij moet eerst naar de garage. Dat kan nog wel even duren. Je hoort ook geen auto te hebben. Dat geeft alleen maar ellende. <tie> Met Koning. Hier is meneer Beerta voor je. Dag meneer Beerta. Dag Maarten. Ik ben van plan een paar dagen naar Zeeland te gaan. Ja. Als er iets dringends is, zou je me dan willen opbellen? Natuurlijk. Je kunt me overdag bereiken op de Provinciale Bibliotheek. Goed. Heb je het nummer? Nee, maar dat zal ik wel kunnen vinden. Het nummer staat in dat bruine boekje links op mijn bureau. Onder bibliotheek. Ik zie het. Dank je wel. Was dat alles? Ja, dat was alles. Ik denk dat ik vrijdag weer terug ben. Dan wens ik u prettige dagen. Dank je. Tot uw dienst. Picture a little Dutch boy, a little Dutch girl in Holland. Picture a little windmill upon a Dutch hill in Holland. Just as he was bracing himself for a run, Hansje Brinker was startled by the sound of trickling water. Whence did it come? He looked up and saw a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. Any child in Holland will shudder at the thought of a leak in the dike. Boy, the little Dutch girl are doing. Just from the look of things, would you say they're billing and cooing? I would be delighted if you could forward me a set of photographs of the house where Hansje Brinker lived, the village where he grew up, and detailed pictures of the dike where Hansje Brinker stopped the flowing of the water. Thus saving your beautiful country. He said this is to lead, to lead, to lead, to lead, to live time. She said yes, to lead, to lead, to lead, to lead, to live time. Don't forget to give my affectionate regards to my friend, Mr. Beta, Professor Leonard W. Lovestock. With a kiss, she sighed forever. You can hardly blame them, you would do. Dear Sir, as I read your letter with the utmost interest and would have been pleased to send you the historical information you are craving for, I am sorry to inform you that To my opinion, the story of Hans Brinker has no historical background at all. But is a typical product of 19th century historical fantasy. With the best greetings of Mr. Beerta, who remembers you with great pleasure, I please myself to remain yours sincerely, M. Koning. Daar kan de lul het mee doen. It's love time. Ik ben Flip de Fluiter. Ik ben de opvolger van Ansing. Maarten Koning. Ik heb gehoord dat jullie hier een kaartsysteem hebben... en ik zie dat dat niet te veel is gezegd. <lacht> ja. En mag een gewoon mens dat ook raadplegen? Want daarover bestaan tegenstrijdige berichten. Het ligt er aan waar voer. Ik ben bezig aan een proefschrift over molens. <lacht> ik loop dus met molentjes. Ja, ik maak het grapje maar zelf, dan hoeft een ander het niet meer te doen. Um, ik denk niet dat we daar veel over hebben... behalve de molen in het volksgeloof en het volksverhaal. Kijk zelf maar. <tied> Hebben jullie geen gegevens op over materiële cultuur? Dat zou Ansing gaan doen. En nu die het niet doet? Want ik geloof niet dat mevrouw Haan die lijn wil voortzetten. Dat gebeurt het niet. Jammer. Kunnen jullie geen uitzondering maken voor molens? Zou een hoop werk schelen. Nou, eh... Uh... Je kunt het proberen, hè? Hebben jullie wel eens van Hans Brinker gehoord? Ik kreeg een brief uit Amerika met verzoek om informatie. Hier. Dat kereltje dat zijn vinger in de dijk stak. Ja, natuurlijk. Ik had er nog nooit van gehoord. Gek verhaal. Er staat een monument voor hem in Spaarndam. Maar hij heeft toch zeker niet echt bestaan? Nou, er zal toch wel literatuur over zijn? Ik heb het niet kunnen vinden. Daar is zeker literatuur over. Wacht even. De PSP heeft een protestzongwedstrijd uitgeschreven. Zoiets zou jij dus bewaren? Nee. Zoiets zou het archief van mevrouw Veldhoven nou moeten bewaren. Mag ik het ook eens zien? Heel gek. Ik was net van plan om maar eens op ze te stemmen, maar als je zoiets leest, gaat je de lust. Op de PSP? Nee, dat is het laatste waar ik aan zou denken. Waar, waar stem jij dan op? Op de VVD natuurlijk. Altijd op de VVD. Dat vind ik helemaal niet zo natuurlijk. Hé? Nee? Daar hoor ik nou van op. Wat waren dan je overwegingen om PSP te stemmen? Vietnam. Ik vind dat een in de kwestie Vietnam een goed standpunt hebben. Ik vind het heel moeilijk om me daar een oordeel over te vormen. En bovendien gaat het dit keer om de provinciale staten. Waar stem jij dan op? Op de VVD. Ik heb nog niet beslist. Ik heb alle partijprogramma's opgevraagd... en ik ben nog bezig die te bestuderen. Maar ik moet bekennen dat ik maar heel weinig verschil zie... Misschien dat de partij van Dominee Zand mij nog het sympathiekst is... maar ik deel alleen zijn geloof niet. Over Dominee Zand heb ik ook wel eens gedacht. Dat is toch zeker een grap? <tie> ja, ik dacht al, het is wel een raar bureau hier... maar zo gek is het toch nog niet? Je kunt ook nog Blanco stemmen. Blanco stemmen is ook stemmen, alleen weet je niet op wie. Nee, niet als je je stem ongeldig laat verklaren... dan telt hij niet mee voor de kiesdelen. Hoe gaat het dan? Dan komt er een groot zwart stempel op. Heb je dat wel eens gezien? Jazeker. Wat was dat dan voor man? Hoe zag hij eruit? Die man was ik zelf. Ja, heel goed. Maar dat moeten jullie niet verder vertellen, want ik heb liever niet dat men dat hier weet. En waarom deed je dat dan? Omdat ik na ampele bestudering van de programma's de verschillen te klein vond om te kunnen kiezen. Dan toch maar liever door meneer Zand. Als iemand mij zoekt, ik ben in de braak. Morgen. Goedemorgen. Dag, meneer Koning. Wij hebben bij ons verschil van mening over het bewaren van dit soort knipsels. PSP schrijft protestzongwedstrijd uit. En het interesseert me wel wat jullie daarmee doen. Ja. Ik kan me voorstellen <laughs> dat daar verschil van mening over bestaat. neem me niet kwalijk, maar ik neem aan dat dit een grap is. Het is een wat extreem voorbeeld, maar een grap is het niet. Nou, dan ben ik zo vrij toch maar als een grap te beschouwen. Het gaat erom of we ons alleen bezighouden met de resten van het verleden... of ook met wat de mensen nu bezighouden. Nee, de vraag is mij helemaal duidelijk. Als ik maar ontslagen word van het geven van een antwoord. De vraag lijkt mij niet zo onzinnig. Hebben wij eigenlijk een knipselarchief? God behoede ons daarvoor als dit de consequentie is. Eigenlijk zouden wij wel zoiets moeten hebben. Over mijn lijk. Ik kwam eigenlijk nog voor iets anders. Zou het mogelijk zijn dat ik eens met u meega op veldwerk? Dat zou wel mogelijk moeten zijn. Ik heb het gevonden: Hans Brinker. En je moet dit artikel al kennen, want het is van 1957. Dan moet het in het kaartsysteem zitten. Ja, dat wilde ik ook net doen. Het zit waarschijnlijk al in het kaartsysteem. Dan zou ik me wel heel erg moeten vergissen. Nee, ik zit niet in het kaartsysteem. Maar je was hier al wel. Even de verschijningsdatum kijken. Het hierna volgende nummer van dit tijdschrift is het eerste dat ik geficheerd heb. Dat is wel heel toevallig. Ja. Maar je hebt het waarschijnlijk toch wel gelezen. Dat is mogelijk, maar als ik er geen fiche van maak, dan onthoud ik het niet. Dat is de zin van het kuitsysteem. Wat zegt die man? Het is inderdaad historische fantasie. Goed zo. Dan hoef ik die brief in ieder geval niet te veranderen. Laat het maar hier. Ik zal er een fiche van maken. It's love in tulip town. heb jij gelegenheid om even een nieuw gebouw te bekijken? Jawel, nu? Nu. Waar is het? Herengracht. Welk nummer? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Meneer Balk, er is een pakje voor u gekomen. Leg maar op mijn bureau. Gaan we lopen? We gaan met de auto. Wat is het voor huis? Dat gaan we nu juist bekijken. Ik bedoel, hoe kom je eraan? Van Papendal. Heeft Papendal daar belang bij? Papendal heeft er belang bij om ons ter willen te zijn. Ja. Nou weer. Wat is er aan de hand? Je hebt geen richting aangegeven. Wat zegt hij? Je hebt geen richting aangegeven. Nee, natuurlijk heb ik geen richting aangegeven, want het lampje is stuk. Dan moet u dat laten maken. Ik ben op weg naar de garage. Alsof zo'n man iets beters te doen heeft. Daar is het. De deur op slot? Dat knopje. Indrukken. De stand is in ieder geval riant.